van Eck met het NOS-journaal. Defensie in België onderzoekt wat er mis is gegaan met een nieuw marineschip dat gisteren plotseling begon te roken. De Belgische defensieminister noemt het een opmerkelijk incident. Gisteravond kwam er rook uit de nieuwe mijnenjager die in de haven van Zeebrugge ligt. Een onderdeel van de uitlaat zou oververhit zijn geraakt. De Belgische minister sluit sabotage niet uit.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 De krant is onder meer bekend van het Watergate-schandaal... waardoor president Nixon moest aftreden. Bij een bloedige aanval op een dorp in Nigeria zijn meer dan 160 doden gevallen. Dat meldt het Rode Kruis aan persbureau AFP. Ook zou een onbekend aantal mensen worden vermist, vertelt Kolsbendt Ellis van Gelder. Inwoners die niet op tijd zijn weggekomen, die zijn door gewapende mannen bijeengedreven. Uh, hun handen zijn op hun rug gebonden en daarna zijn ze geëxecuteerd. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De aanval is een van de dodelijkste in Nigeria van de afgelopen maanden. Koningin Maxima is begonnen aan haar opleiding tot reservist. Die opleiding doet ze bij de landmacht.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 Huilt, een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuigt. de motor draait. De baby huilt, een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuigt. de motor draait. Good night, the Vulcan.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 Artiesten moet je toch enige moeite doen, maar hij was gelijk uh, heel enthousiast om uh, ook naar ons toe te komen. Ja, en ik vond hem ook heel open in het vertellen. Uh, ja, over dat kan ik me uh, ook nog herinneren, inderdaad. zijn, ja, zijn, ja, zijn, man. zijn verleden. Ja. En, ook en toch een van de bekendste mensen die, uh, die aanwezig is geweest bij ons in de ja, ja. In ja, studio. Ja. Ja. voor onze opname. Nou, ik een ben het je eens, uh, voor mij is hij pas later nog veel bekender geworden, eigenlijk, inderdaad, ja.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 nodig om zijn platen uit te brengen? Om platen uit te brengen voor de distributie, voor, voor het yeah? artwork, om daar ah, denk okay. ik uh, ja. bij... Uh, Een stukje marketing misschien ook, ja. ja. Ja, marketing zit er ook bij, distributie, ja. Nou ja, noem alles maar op wat, ah, okay. wat lastig is om allemaal zelf te gaan regelen. Dus hij heeft niet alles in eigen hand? Hij heeft wel alle rechten van de muziek, dus hij schrijft de muziek, hij voert de muziek uit...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 I Maar Spinvis dus, ja, ik vond het een leuk interview. Heb je nog leuke quotes? Heb je, hebben we nog iets uit hem kunnen halen van uh, wat ons verbaasde? Of... Nou ja, we, hebben, we vragen bij veel muzikanten naar seks, drugs en rock'n'roll. En uh, de ja, maar... drugs bij, uh, bij Spinvis, dat werkte allemaal niet. <lacht> dat, uh, <lacht> Daar werd hij niet creatiever van. Integendeel. Uh, <lacht> uh, nee, en uh, ook niet... Uh, niet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 Nee.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 nou, zeg maar ten tijde van de New Wave... Uh, okay. opkwam. Vooral in Amsterdam. Waar uh, de minipops... En, en, en, en dat oh, soort... Ja. Uh, yeah. uh, bands opkwam. Trok punk? En daar stond ook Mick Ness... Uh, zat daartussen. Okay. Okay. Troek weer punk? Minipops? Nee. Nee? Okay. nee. We hebben Wim Dekker uh, van... Uh, de minipops uh, geïnterviewd. Ja, en waar. het is... Ja. Uh, ja, new Wave, elektronische wave. Maar in... Die golf kwam ook Mick Ness mee. En uh, ook een uh, autodidact die uh, zelf is begonnen gewoon met uh, gitaar spelen. Ja? En uh, Knapp, hè? met zijn vriend uh, Pieter Bannenberg gewoon uh, muziek is gaan maken. Oh, okay. Pieter Bannenberg was de percussionist en uh, Mick speelde gitaar. Ze begonnen met uh, best wel heel experimentele muziek. Uh, maar je kent het ook via Dirk? Ja, later okay. is Mick Ness ook... Samen met uh, Dirk Polak uh, in, uh, in Meccano actief geworden. Oké, okay, ja. Yeah. Dus hij is nu gewoon ook uh, lid van uh, Meccano Unlimited. Uh, zeg maar de, yeah. de band zoals hij in, in de huidige vorm werkt. Uh, Want ik weet nog wel, toe toen we hem interviewden, vertelde hij ook. Nou, we gaan binnenkort naar Brazilië. Ja. Dat zag hij wel zitten, ja. Ja, klopt. Ja, <laughs> ja. Ja. ja, ja. Nee, hij, Mick houdt uh, erg van optreden. Heeft ook. Uh,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 Vrouw van de nee, van Dirk is Oostenrijks. dus uh, ze gingen dan in een of andere kunstentoestand daar uh, bekijken, uh, expo of iets dergelijks. Maar hij had een telefoonnummer bij zich en uh, ja, vanuit Oostenrijk uh, is Hongarije niet zo heel ver weg. Nee. Dus uh, ja. toen zei hij, uh, nou, uh, dacht hij van, uh, ik ga maar eens bellen. Ja, ja. Dus hij belt die, uh, die gast. Het uh, was een heel leuk gesprek. Toen vroeg hij uh, van, kun je niet hier naartoe komen, naar Boedapest?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 Wat doet hij op dit moment, onze Mick? Mick nou ja, hij speelt natuurlijk nog steeds in... Uh, Meccano Unlimited. Ja. Uh, hij heeft zich vooral ook... bemoeid met het schrijven van nummers... en de opnames en de... En de, okay. de mixing ja. van... Uh, de nieuwe plaat. Hij uh, heeft... Uh, natuurlijk ook zijn, zijn solo werk, Dus hij brengt uh, ook... Uh, onder zijn eigen naam nog steeds ja. uh, muziek uit. In ieder geval twee of drie cd's... heeft hij, uh, heeft hij gemaakt. Okay. Dan...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 en hij zit nog in een andere band in Stakbadder. Stakbadder. Die hebben we ook nog een nieuwe plaat uitgebracht. Erg mooie plaat ook moet ik zeggen geworden. Nee, hij heeft altijd gewerkt als geluidstechnicus bij oh, de NPO ja. volgens ja. mij. Of bij bij het uitvoerend bedrijf in heel. Ja, natuurlijk. Uh, daar is hij in ieder geval gepensioneerd. En nu uh, heeft hij nog een klein klusbedrijfje... waarmee hij uh, een beetje ja? bijklust. Uh, kleine <laughs> verbouwingjes en dat soort dingen. moet wel doet. op zijn handen een beetje oppassen. Een ja. beetje voorzichtig ja. zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. En Jij vraagt ook altijd... Uh, wat is jouw relatie of verbindenis met de kunst? Ja. Doet Mick Nester nog wat naast of zo? Of uh, die schildert hij of zo? Of, nee, uh, geen nee, nee, nee. dat is een van heen. de... Hij schrijft uh, teksten voor, voor uh, uh, muziek natuurlijk. Ja, ja. Maar verder... Uh, hij heeft een hele artistieke vrouw. Een Japanse vrouw. Oké. Okay. Uh, Japan, daar is hij ook geweest dus? Hij is vaak in Japan geweest. Oké. Okay. Ik kan me uh, ook herinneren, dat vond hij ook wel een prettig land, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja. Heeft hij ook opgetreden. Hij heeft daar natuurlijk familie wonen. Ja. zijn vrouw uh, werkt hier in Nederland als uh, correspondent voor... Uh, Tegenwoordig volgens mij zelfs zelfstandig correspondent. En schrijft voor verschillende bladen okay. in Japan ja, ja. over Europa. Oh. En ze is ook fotograaf volgens mij. Ja, ja. Dus ja, daar, daar zit wel een binding met de kunst. Maar verder... Nee, nee. nee volgens mij niet. En dan natuurlijk nu een nummer van Stekbabber: Cleopatra.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 Zespelstraat, kein Opel, kein Autobahn, und für mich kein Oster, das Meer nur, ich dreh mich um, du noch einmal. We hebben nog wat tijd over in dit eerste uur van de tweede jubileumaflevering. En dat gaan we gebruiken om nog een nummer van Stackbabber te laten horen: Polarized. In het volgende uur gaan we terugkijken op interviews met Derek Polak en André Manuel. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.